Ja, hallo luisteraartjes, goede avond. Je luistert naar HelloH Radio. Dit is de podcast, de Vit podcast, kan ik beter zeggen. Hallo als jullie me zien daar. En uh, we gaan natuurlijk ook een uh, gewone podcast van maken, want we gaan er ook een mp3 van rippen. Maar nu zien jullie eindelijk eens, uh, wat er hier in de uh, studio van Aloha Radio gebeurt. Ja, oké, okay. ja, hallo allemaal. Oké, okay, dus um, uh, weer vodcast, vodcast en podcast tegelijk. Voor donderdag 14 juni 2018. Hallo allemaal. Welkom bij Aloha Radio. Ik ben DJ Jaap. En ja, nou jij luistert uh, een uur lang naar Aloha Radio. Je mist niks via de podcast van Aloha Radio. Ja, zo is het maar net. Oké, okay, we gaan nu alvast een uh, avosten, uh, liedje draaien. Niet te veel oude uh, horen. We gaan lekker muziek draaien. Het is allemaal rechte vrije muziek, hè. Dus, eh. Um, wat we gaan draaien. Ja, dan moet ik wel even zoeken hoor. Dus even kijken. Drum Funk Mix. Ja. Van Jungle Fever. We'll We'll be Ja, oké, okay, luisteraarsjes. Uh, mooi nummer, hij duurt heel lang. Maar ik uh, draai er maar tien minuten van, want andersom uh, wordt, het, uh, wordt het een beetje eentonig. Het is heel gaaf. Uh, hij duurt eigenlijk uh, veel langer. Nou, een uur zeker, een uur. Ik heb hem. Uh, Download is dus rechtenvrij. Ik heb het gedownload. Het uh, is allemaal onder Creative Commons licentie. Het is allemaal rechtenvrij, dus uh, geen Buma-stemra muziek. Niet omdat we er iets tegen hebben. We hebben helemaal niets tegen commerciële muziek. Hartstikke goed dat het er is, zodat het tenminste ook nog geld verdient. Er is niks mis met geld verdienen. Maar een licentie voor commerciële muziek is nou eenmaal uh, heel erg duur. En wij zijn niet commercieel, we zijn ook geen uh, officiële omroep of zo. We zijn gewoon voor de hobby van mensen die van uh, muziek houden. En ja, dit is muziek die je niet op de reguliere radiozenders uh, hoort. En uh, ja, het mooie is natuurlijk, uh, ja, er zit best heel veel goede muziek tussen. Ook een hoop troep, dat wel, heel veel troep zelfs. Maar uh, ja, ik vind... Uh, de laatste jaren de muziek niet meer zo. Nou vind ik Radio 538 best wel aardige muziek draaien hoor. Het is allemaal nieuw. Maar ik vind het best wel lekkere muziek wat ze draaien bij 538. Dus 538, jullie doen het heel goed. Radio 10 is ook een leuke zender. Ja, Hij draait gouden oude. Ik ben meer van de gouden oude eigenlijk. Ja, ik ben ook de jongste niet meer. Maar ik bedoel, ja, sommige moderne muziek kan ik ook waarderen. Zoals Armin van Buren bijvoorbeeld, vind ik fantastisch wat die jongen doet. Ik heb niet alles CD's van hem, maar de laatste drie heb ik zeker van hem. En ik draai ze met heel veel plezier. Ja, daar mag ik helaas niets van laten horen, dus uh, ja, daar houdt het op, hè. Dan zijn we gauw uitgeluld. Oké, okay, nou, dan gaan we gaan naar de volgende nummer draaien. Vader uh, Sleep heet bent. En nummer heet House on zand. Wie gaat er nou? Een huis op het zand bouwen. Ja, misschien een strandhuisje, misschien uh, is dat wel wat, hè? Oké. Okay. Okay. you <laughs> Uh, vader Sleep. Met House on the Sand. Hij uh, duurde maar uh, 2 minuten en 8 seconden. Ja, ik heb maar eens een andere achtergrond. Ik heb mijn tuin op de achtergrond, zoals je ziet. En uh, ja, is even wat anders dan uh, al die foto's van de studio. Dat dus als je daar een half uur naar kijkt, word je ook helemaal knettergek. En dan nou ben ik tot van mezelf al, maar uh, nee, niet doorvertellen hoor. Hier is Ender. Met My World. Dat was, uh, dat was uh, Ender met My World. Prachtig nummer. Maar uh, we houden het even kort. Want uh, voor oorsprong duurt dat nummer uh, nog vier minuten langer. Maar ja, uh, het moet niet al te gek worden. Hè? Het uh, eerste nummer duurt al heel lang. En dan uh, gaan mensen afhaken. Maar we hebben nog meer prachtige muziek. Dat is uh, DJ ook. Ok met Forget the Time. Forget the time. Klinkt wel lekker eigen tijd, hè? Ja. En uh, oké, okay, we gaan wel verder met het volgende nummer, maar eerst dit. Alle muziek die wij draaien, zijn rechtenvrij en vallen dus onder de licenties van Creative Commons. Voor meer informatie mail naar info@aloha-radio.nl. Was uh, <laughs> Massa Project met het stevige nummer Sotakan Attack. Oké. Okay. Dat is een instrumentaal ook nog eens een keer. Ja, oké, okay, jongens. Um, ja, joh, ik heb zoveel muziek, man. dat wil je niet weten? Ik heb uh, duizenden liedjes. Uh, ja. En het volgende nummer. Dat is uh, de, ook een stevig nummer. Van de band Diablo Sewing Orchestra en het heet uh, Porcelain Judas. Porcelain Judas. Komt-ie! hoor je de beste muziek. De beste muziek zonder reclame en zonder flauwekul. Dit is Aloha Radio. Ja, luisteraartjes. Ja, vandaag was de opening van de uh, WK voetbal in uh, Moskou. Ja, ik, uh, ik heb het verder niet zo gevolgd, want... Uh, ja, ik weet het allemaal niet hoor. We zien het wel. Mede nee, best win, zullen we maar zeggen. Hè? Maakt me niet uit eigenlijk welk land daar uh, wereldkampioen wordt. Het zou wel leuk wezen als België het wordt of zo. Maar ja, er zijn. Um, Brazilië is uh, heel um, favoriet. Brazilië, Duitsland en uh, Frankrijk. Ik dacht Italië ook nog wel. Die zijn favoriet. Uh, maar we zien het allemaal wel. Joh. En uh, ja, eigenlijk interesseert het me niet echt, maar. Als Nederland naar mij had gedaan. had ik misschien wel. Uh, meer, ja, dan zou ik wel meer geïnteresseerd zijn. Maar goed. Um, ja, oké. Okay. Eh, daar kan ik ook nog eens een keer uh, in de uitzending. wat beelden van laten zien. van de vorige uh, ENWK's. Dus van de WK's lijkt me uh, beter. Ik heb een aantal jaar geleden. ook nog wat op uh, YouTube gezet. Het staat er trouwens nog steeds op. Uh, ja, ik heb nu een. Uh, een normale microfoon, een dynamische microfoon. Dus ik moet uh, dicht op de microfoon zitten, zoals jullie nu wel zien. Ik heb ook nog een condensatormicrofoon die is heel gevoelig. En daar kan ik gewoon op afstand blijven zitten. Maar ja, uh, weet je, daar hoor je weer al die geluiden En uh, daar vind ik allemaal niks. En, en ja, Ik kan hem natuurlijk wel voor andere dingen gebruiken. Om muziek te maken of zo. En ik speel ook nog uh, gitaar zo neer en dan. En uh, deze microfoon waar ik nu doorheen... Uh, Praat is uh, heel oud. Die heb ik ook in 91 of 92 gekocht. En die is al heel oud en uh, het is een professionele. En die heb ik gekocht uh, ja, begin jaren 90, 1 of 92 was dat als oud geweest zijn. En dat is alweer, nou, meer dan 20 jaar geleden. 21 jaar geleden om het, om het uh, ja, precies te zijn. En dan had ik ook nog een gitaarversterker daarbij gekocht. Ik had toen een elektrische gitaar. Die had ik was een weer ingeruild. En toen heb ik een uh, Les Paul gekocht. De volgende keer zal ik er wat uh, van laten zien en horen. Maar nu nog even niet. Uh, Oké, okay, dit is de de podcast van Aloha Radio. Tevens ook een podcast, want we gaan... Uh, ook, uh, alleen uh, het geluidsgedeelte online zetten op uh, aloharadio.nl. En dan zie je het vanzelf. Dan klik je gewoon links op uh, de zendmast. En er staat op klik hier om te luisteren. Daar klik je op. En dan kom je vanzelf op het gedeelte van de podcast. En ik heb voor jullie nog een nieuwtje. Want we, we gaan af en toe ook een gastuitzending uh, daarbij plakken. Het is allemaal voorkomen legaal. Dat is van Prem. En die zendt voor uh, Pound uit. Elke maandagnacht. Dat is ochtends van... Uh, 12 uur s'nachts tot... 2 uur in de ochtend. En uh, daar heb ik de podcast van geplakt... op de website. Dus die staat op dezelfde pagina als de podcast van de Lauer Radio. Dus van de laatste uitzending van 11 juni. Kunnen jullie naar Prem terugluisteren? Dat is heel leuk. Ja, uh, s'nachts slaap ik dus. Dan doe ik de podcast meestal luisteren. Dat dus is heel leuk. Vroeger de. Uh, ja, hoe heet die gozer ook weer? Die Jan. Die deed het uh, vroeger. Paar Pound op Radio 1. De maandagochtend. Dus van uh, 12 uur middernacht tot 2 uur. Uh, hoe heet die gozer ook weer? Jan Roza. Ja. En op uh, een gegeven moment heeft Prem het overgenomen. Maar uh, die is ook leuk hoor. Die is echt fantastisch. Prem is uh, mijn vriend, zeg maar. Ik, heb hem een keer onder... Ik ben een keer in de uitzending geweest met Prem. En dat was hartstikke leuk. Het is uh, een man met een grote bek, maar... Hij ja, is gewoon eerlijk. Hij zegt gewoon waar het op staat. En uh, 90% ben ik het wel met hem eens wat hij zegt hoor. Niet met alles. En ik ben niet zo'n high by weet je. Maar ik uh, moet niet te zeggen dat ik de ideeën niet deel. En uh, maar goed. Genoeg daarover. Uh, Oké. Okay. Nou we zijn nu alweer zo jongens. Hey, we zijn alweer bijna... Uh, ja we zijn al... Kijken. we zijn alweer 50 minuten verder of zo. Ja, nou, nog 20 minuten, hè. Ja, nog uh, nou, 18 minuten ongeveer. We zijn er alweer uh, flink doorheen, het uurtje podcast en... Uh, uh, podcast heet dat, hè, met beeld. Ja, oké, okay. nou, we gaan het geluid apart. Een uh, mp3 van de Rippen. En we houden het op beeld uh, in... Uh, ja, in een bepaald beeldformaat die we dan op YouTube plaatsen. En die linken we weer. Die gaan we inbedden op de site van Aloha Radio. Je kan ook rechtstreeks www.aloha-radio.nl En die streep is geen liggend streepje, maar een normaal midden streepje. Dus aloha-radio.nl Of je gaat naar aloharadio.nl Met aloharadio.nl moet je geen www en ook geen https eh, dubbele punt slash doen maar enkel en alleen http dubbele punt slash slash en dan aloharadio.nl dus anders kan je niet op de site komen of je moet gewoon gaan naar aloha-radio.nl dus aloha-radio.nl met geen liggend platstreepje, maar een normaal streepje. Dus dan weten jullie dat ook weer. Geluid klinkt toch, geloof ik, aardig, hè? Dan nou weet ik van mezelf dat ik een zware basstem heb op de radio. Dus ik heb hier ook op mijn tafeltje, hier, uh, heb ik uh, de, de lage tonen wat weggedraaid. Dat mijn stem niet zo zwaar binnendreunt. Want ja, ik, er zijn mensen die hebben hele mooie, goede, boxen, zware boksen. En um, ja, dan dreunt het uh, bij de buren door. En dan, uh, ja, ik wil niet dat je ruzie met je buren krijgt. Zeker niet als je dat ding hard aan hebt staan. Want uh, ja, als jij je laptopje of je pc'tje op je stereo hebt aangesloten. He, of, je, of misschien download je het wel en dan duw je het uh, op een sticky. En dan draait het op je stereo. Of, want dat kan ook. Of in de auto. Dan kun je ook luisteren. Ja, we hadden vroeger uh, een stream. Daar zijn we mee gestopt. Omdat we maar. Hooguit drie luisteraars houden. En op de podcast uh, bereiken we veel meer mensen. Het is natuurlijk veel leuker een live-uitzending, dat weet ik wel. Maar het is wel vrij recent. En uh, ik zeg nogmaals: het is vandaag donderdag 14 juni 2018. En uh, je luistert naar DJ Jaap op uh, Aloha Radio, de podcast en de podcast. Ja, ja. Goed, jullie zien uh, mijn foto's uh, op de achtergrond, degenen die naar de uh, podcast kijken. En um, ja, oké, okay, uh, geluid is uh, geloof ik wel goed. Hè? Ik heb het uh, dus straks voor de podcastopname heb ik nog even uitgetest, maar het werkt allemaal prima. Prima vond ik ik de camera in een andere positie zetten, dat jullie zien wat ik aan het doen ben. En uh, ja, het is hartstikke leuk jongens. Uh, Gezellig, ja, ik kan misschien straks even met de cam een beetje hier rond uh, jassen. Ja, de verlichting hier is, uh, is heel slecht. Dus ik heb hier uh, een lampje hier, uh, geplaatst dat ik in ieder geval niet donkerrood of, of in de schaduw zit. Dus dat ik toch nog goed te zien ben, mensen thuis. Oké, okay, nou mensen, we zijn alweer, uh, pooh, nou jongens, nog een kleine kwartier en dan uh, is het alweer afgelopen. Goed genoeg geluld. We gaan nou weer eens wat leuks draaien. Gaan we maar eens wat rustiger draaien. Want uh, ja, het is wel lekker stevige rockmuziek. Dat is een beetje gothic hè? wat je net hoorde van uh, Diablo Swing Orchestra. Dat was trouwens uh, Porcelain Judas. Wat je net hoorde. Oké, okay, daar komt die de volgende. En ja, dat is uh, Ludog met uh, Another. Uh, uh, uh, uh, die. Oh, daar komt-ie dan, daar komt-ie komt komt komt dan, daar komt-ie, komt-ie, komt-ie dan, daar moet ik hem natuurlijk wel aanklikken. Ja, het, klinkt, het klinkt wel lekker hoor, zo. Het zwingt de pan uit hè, ja. Drink some coffee, the news driving me insane The world is bad, I stay at home, yeah This is just another day Waking up, brush my teeth and wash my brain Drink some coffee, the news driving me insane The world is bad, I stay at home yeah. Welcome back to the real world Your dreams are over, say good morning To team people left with challenge Wars in the east, they say it's for our best But You get an energy, why they wanna burn the west People dead, riots on the streets You said bombas in Baghdad, floods in Asia, it's enough I switch off my TV, close my eyes and fall asleep In my dreams humanity lives in peace and unity This is just another day Waking up, brush my teeth and wash my brain Drink some coffee, the news driving me insane The world is bad, I stay at home, yeah This is just another day Day waking I brush my teeth and wash my brain Drink some coffee, the news shot at me insane The world is bad, I stay at home No more hate, no more racism And no one is judged by the color of his skin No gods and no religion No corruption and no politician See how nice this world could be What people would all get tired and sleep I'm trying my best, I'm going to bed And I keep on dreaming of a better world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 heeft er onder maar lekker reggae-achtig. Ja, heerlijk, dat soort muziek. Ik hou van reggae-muziek, echt waar. Ik heb uh, pas nog uh, een uh, mooie CD ge gekocht. Dat, zijn, uh, ja, dat heet dan uh, de top 40 reggae-hits, de ultimate top 40 collection. Maar er staan er 44 op. Hè? En ik weet niet meer wat ik ervoor betaald heb, maar. Het is echt de moeite waard. Je moet hem echt kopen hoor. Die is echt heel goed. Nog een tip voor je. De nieuwe van Waden. Ja, ik mag ze niet draaien. Maar ik laat wel het hoesjes zien. De allernieuwste. World Can Wait van Waden, Onze nationale held. Het is een beetje rock country. Maar ik vind het wel... Uh, ja, ik vind het best een goede cd. Dus... Uh, ik was best wel. Uh, was niet zo, ik vond het nummer wel druk met het Songfestival. Maar als ik zo de CD luister, vind ik hem best wel, ja, is wel best een goed aan toor. En dan hebben we hier Jimmy Cliff. Dat heet Rebirth. En die CD die is uitgebracht in 2012. Zijn laatste cd tot nu toe. Hij leeft nog steeds. Gelukkig. Ik had een verzamel CD van hem gekocht. Nou, Bijna alle nummers ken ik nog van vroeger. En de beste man, die maakt nog steeds muziek. Geweldig, deze cd. Rebirth van Jimmy Cliff uit 2012. En die moet je echt kopen. Echt pure reggae muziek. Hij begon een beetje met beatmuziek in de jaren 60. En al snel ging hij over op de reggae. En dat is hij zijn leven lang blijven doen. En dat is maar goed ook. Want uh, ja, ik vind reggae muziek een van de mooiste muziekstijlen die ik ken. En uh, ja, oké, okay, uh, goed, het is, uh, even kijken hoor, oh, het is uh, over een uh, kleine twintig minuten alweer vrijdag zeg. Oh, dus deze podcast wordt vrijdag geplaatst. Misschien morgen overdag, dus uh, ik ga zo slapen. Dus uh, ik kan hem helaas niet op de donderdag plaatsen, want dan wordt het een beetje laat. Want ik moet de boel ook nog een beetje, ja ik moet het geluid en het beeld uh, van elkaar uh, rippen apart. Dus uh, beeld en geluid via Aloha TV, op de pagina van Aloha TV. En alleen geluid, de podcast, dus gewoon op de Reguliere podcastpagina van Aloa-radio.nl. Je kan ook gewoon gaan naar http punt slash aloa radionl dan kom je er ook en dan klik je gewoon op de linkerkant van het scherm op het centmarsje, en daar staat op: klik hier om te luisteren, en dan kom je rechtstreeks op de podcastpagina van deze van Aloa-radio. Oké, okay, mensen, ik ga nog een paar liedjes draaien en dan gaan we afsluiten voor deze week, Het is uh, volgende week begint de zomer officieel, He, dan is het volgens de natuur zomer, en dan uh, ja, we gaan we er echt iets leuks van maken, misschien ga ik wel op het strand filmen ofzo weet je, en dan uh, laat ik dat beeld op de achtergrond zien, en dan uh, draaien we gewoon muziek en dan draai ik het geluid van de, van de film weg, want anders hoor je muziek en de achtergrondgeluiden erbij, dat heb ik daarnet ook weggedraaid. Uh, dat, die camerabeelden vanuit de lucht, dat was vorig jaar, was dat vorig jaar september? Dan was ik met mijn vrouw op vakantie in, uh, bij Malaga in de buurt. Oh, geweldig, ik ben uh, dit jaar weer geweest, maar dan aan de andere kant bij Tormadinos. Geweldig, tot Spanje. Ik hou van Spanje. Echt een geweldige vakantie gehad daar. Lieve mensen er ook, Spanjaarden zijn fantastische mensen. En uh, ja, uh, goed. Volgende nummer. En dat is Master Project met uh, Soto Kan. Oh, wacht eens even. Had ik die al niet gedraaid? Nee, die heb ik net al gedraaid. Oh, wat erg. Oké, okay, different way dan. Different way. Van Antares. Hier komt hij dan. MUZIEK Je kan lekker rauwe horen hoor, ja, dat is mijn tweelingbroer, Jaap met een uh, y, hè? want de Engelsen spreken de y uit als j, dus het is Jaap en ik ben Jaap met een j en dat is Jaap met een i, dat is mijn alter ego die daar. Laat maar lekker lullen, die gozer, die uh, lult maar wat, uh, ik zal het geluid maar gauw wegdraaien. En die lelijke kop van mijn tweelingbroer wil ik ook niet meer zien. Althans, mijn alte ego. Die wil ik ook niet meer zien. Ja, je lult lekker, maar je vreet beter, jongen. Ik ga een muziek draaien. Ik word, ik word gek van die man. Zo, so, je lult lekker, jongen. Maar ik ga muziekje draaien. Lekker dat doorheen. Ik draai nog één liedje en dan gaan we afsluiten. Goed? Oké. Okay. Ja, hij lult uh, lekker. Uh, Ou, oh jongens, uh, oké. Okay. Het laatste no nummer. Absent feet met it's just, just one thing. Here is, ladies. Straatjes. Uh, we zijn al over het uur heen. Ja, ik moet een beetje streng zijn. We zitten al over het uur heen, maar dat maakt niet uit. We gaan lekker afsluiten. Het was uh, Absent Feet, but it's just one thing. Oké, okay, we sluiten af met, uh, waar we ook mee begonnen zijn, Kevin McLeod voor het uh, Reaction. Oké okay, luisteraarsjes, bedankt voor het luisteren... en graag tot de volgende podcast. En die is volgende week donderdag weer. Dus en dan uh, ga ik wat vroeger beginnen... dat ik hem ook donderdag kan plaatsen. Maar dit wordt vrijdag. Vrijdag 15 uh, juni wordt deze podcast geplaatst. Dus uh, mensen, nog uh, voor uh, morgen een fijn weekend... En ik hoop dat het weer heerlijk weer gaat worden. Dat het wel ietsje warmer wordt. gaat ja, zo 23 is toch wel, uh, uh, toch wel uh, gewenst, zou ik zo zeggen. Maar we hebben het niet voor het zeggen wat dat betreft. Dat is maar goed ook. Anders zou je daar ook nog oorlog over krijgen. Mensen, bedankt voor het luisteren. De kijkers en de luisteraars. Komt allemaal goed. We hebben een vod en een podcast tegelijk. En jullie kunnen ervoor kiezen om met of zonder beeld te luisteren. Maar dan moet je maar gaan naar de website. https slash, slash, radionl Dus gewoon www.aloha-radio.nl of je gaat naar http slash, slash, radionl ik zou ook eens, um, ja, oké, okay, ja, goed. Nee, dat is uh, goed. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, de groetjes allemaal. Doei. Geluid, Aloha Radio. Het station zonder reclame. Onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Via de podcast van Aloha Radio.